Vragen benadrukt dat hij al verschillende keren heeft gezegd... dat hij geen geld in een kerncentrale investeert. Dat doe ik ook niet bij kolen- en gascentrales, zegt de minister. In de Verenigde Staten worden steeds minder mensen ter dood veroordeeld. Het aantal doodvonnissen staat op het laagste pijl... sinds de doodstraf in 1976 weer werd ingevoerd. Dit jaar is het aantal voor het eerst onder de 100 gedaald. Het aantal Amerikanen bij wie het doodvonnis daadwerkelijk wordt uitgevoerd... daalt ook sterk. Dit jaar waren het er 43. Een toenemend aantal staten schaften de doodstraf af... vooral omdat een veroordeelde achteraf onschuldig kan blijken te zijn. Vorige maand besloot Oregon als 16e staat geen doodvonden ze meer op te leggen. Van alle Amerikanen staat nog 60 procent achter de doodstraf. In 1994 was dat nog 80 procent. De Amerikaanse regering wil het aantal medische experimenten... op chimpansees fors inperken. Het gebeurt op advies van een speciale wetenschappelijke commissie... die zegt dat proeven met apen meestal onnodig zijn. Tientallen onderzoeken waar de Amerikaanse regering aan meebetaalt worden daarom nog eens tegen het licht gehouden. De onderzoekers mogen voortaan alleen chimpansees gebruiken... voor het testen van belangrijke medicijnen... en alleen als het echt niet anders kan. Bijvoorbeeld bij levensreddende middelen. Het is volgens de Amerikaanse commissie onethisch om die op mensen te testen. De chimpansees worden gebruikt omdat ze genetisch erg op mensen lijken... maar juist vanwege de grote verwantschap zijn er bezwaren... tegen het gebruik van de apen. Het weer. Morgen valt er soms neerslag. En vooral in het binnenland kan daar nog natte sneeuw bij zitten. Het KNMI waarschuwt voor gladheid tijdens de ochtendspits. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS-journal. Ah, bij verkeersinformatie staan files door ongelukken op de A7. We staan dan richting Hoorn. Met afrit hoorn twee kilometer, daar is de rijstrook dicht... Op de A12 de richting Utrecht, 3 kilometer voor het knooppunt Lunetten. De A13 Rotterdam-Den Haag tussen de afrit Berkel en Rijs en Delft-Zuid 3 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. En tenslotte de A27 Goijkum richting Utrecht voor knooppunt Rijnsweert 4 kilometer. Bij het knooppunt zijn twee rijstroken dicht.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 Dank je. Ja, iedereen heeft Straatsburg verlaten, wij dus ook. Wij zitten hier in het Europees Parlement in Brussel. Om te beginnen om u te introduceren, horen we over u dit. Judith Sargentini demonstreerde als klein meisje al tegen de kernraketten. En op haar zeventiende werd ze bestuurslid van de politieke jongerenorganisatie Dwars. Het was 1991, het jaar dat de Irakoorlog begon. Haar hart ligt bij ontwikkelingssamenwerking. Zo voerde ze onder meer campagne tegen de handel in bloeddiamanten. Tien jaar lang was ze lobbyist in Brussel en gemeenteraadslid in Amsterdam. Inmiddels is ze twee jaar Europarlementariër voor GroenLinks. Sargentini heeft een duidelijke missie. Ik wil ervoor zorgen dat het Europees parlement zich meer aantrekt van de wereld. Vandaag is Judith Sargentini te gast in het kerstreces. En uh, zij zit hier tegenover mij en hoe het Europees Parlement zich uh, wat meer moet gaan aantrekken van de wereld. Daar gaan we het zo uh, over hebben. Um, maar eerst eens even ons hier omschrijven, hoe wij hier zitten, met z'n tweeën. In het volstrekt verlaten Europees Parlement hier in Brussel. Waar het, normaal gesproken, zei u net, in natuurlijk ongelooflijk levendig is. Maar nu is iedereen weg. Ja, um, om te beginnen was iedereen deze week in Straatsburg. Precies. En die zijn nu allemaal weer onderweg naar huis in... nou ja, waar dat dan ook mogen zijn. Um, het is donderdagavond, het is vlak voor kerst. We hebben volgende week nog wel wat bijeenkomsten en vergaderingen. Maar heel veel mensen zijn uitgevlogen terug naar huis. Dus we zitten hier midden in een hal... we kijken naar een gesponsorde kerstboom van... ik geloof dat we die van Oostenrijk gekregen hebben. Kijk. En ja, het is leeg. Ja, het is heel erg leeg. Want gisteren waren we dus nog in Straatsburg, net zoals u. En wat mij opviel toen was dat er overal in al die gangen werd geborreld. Is dat hier ook? Allemaal van die delegatietjes samen. We babbel, nou, de dan moet je wel. Hè, het is niet voor niets het kerstreces waarin, waarin jullie aandacht aan ons nee. besteden. Uh, er werden natuurlijk ontzettend veel jaarsluitingen ja, gedaan. Ja. Oké. Okay. Maar. Als je wil, en daar moet je jezelf dus echt voor beschermen... kun je in het Europees Parlement op elk willekeurig moment... vanaf, zeg, 12 uur smiddags, ergens het glas op heffen. Aan de borrel. Dat moet je dus gewoon niet doen, nee. want dan komt dat niets uit je handen. Nee, want normaal gesproken zou u natuurlijk ook doorgevlogen zijn naar Nederland. Want daar woont u ook door de week. In elk geval in het weekend, moet ik zeggen. Ja. Want door de week zit u natuurlijk drie weken van de maand hier in Brussel. Ja, is dat, is dat een beetje thuis ook? Um, de overigens ga ik uh, altijd met de trein uh, van Amsterdam naar Brussel... en van Amsterdam naar Straatsburg... Um, het, is, het is een vrijgezellen bestaan. Thuis ja. is Amsterdam en daar woon ik samen. En hier heb ik een, een flatje. En dat is leuk ingericht met dingen waar ik me bij thuis voel. Want ik wil niet elke dag als ik hier heel laat wegga naar een hotel. Nee. Daar word je verdrietig van. Maar het is wel een vrijgezellen bestaan. Ja. Uh, lang doorwerken. Ik hoef niet sociaal te zijn als ik thuis kom. Uh, daar is toch niemand. Nee. Um, maar daar, koopt ja. u wel eens bloemen voor in dat appartement? Nooit. Nee heel raar. Mijn voorgangster had geloof ik plastic bloemen staan om er nog wat sfeer <laughs> aan te geven. Nee, maar het rare is, ik heb thuis in Amsterdam ook niet zo vaak meer bloemen, want ik ga toch heel snel weg. Ja, ja. Ook niet echt gezellig trouwens. Of is het juist goed voor, voor het liefdesleven? <laughs> nou... Uh, we, we weten waar we aan toe zijn. En uh, mijn man komt ook wel eens naar Brussel. Ja, precies. Want wat ik begreep, er zijn natuurlijk ook wel eens avonden... Natuurlijk, dat u wel degelijk hier met mensen zit. Al zijn het maar lobbyisten. En dat u dan heel graag naar een congolees restaurantetje gaat. Ja, waarom? Wat is daar zo leuk? Nou, het zit, het zit hier dichtbij. Dat ja. is makkelijk. Alles. Mijn hele leven bevindt zich heel dicht om het parlement. Ja, de actieradius is hier beperkt. Is niet groot. En uh, Brussel is... En uh, Dat hebben jullie misschien gezien van de week. Waren er enorme rellen hier in een wijk. Om de hoek omdat de verkiezingen in Congo vervalst waren. En dan wonen hier heel veel Congolezen. Ja. Uh, die Congolezen cultuur vind ik leuk, interessant. Ik heb vroeger ook veel gewerkt uh, um, voor Afrika in mijn ja, ontwikkelingsgang. Als lobbyist. Gangen, als lobbyist, eerlijke handel. Inderdaad, jullie hadden het al over uh, bloeddiamanten. Dus voor mij is dat een beetje uh, thuiskomen. Ja. Wat, wat eet ze in Congo? Uh, bakken, gebakken bananen. Ja. Dingen met kokosmelk. Uh, ingepakt in een bananenblad, rijst, pap, dat is een soort van maismeelprut Dat vind ja. ik zelf lekker? niet lekker. Nee, dat vind ik niet lekker. Dat vind ik, dat vind ik uh, pap voor volwassenen ja. en daar hou ik niet zo van. Maar goed, u heeft veel met dat land. Hè? U, precies wat nou, u Met Afrika. Ook, met Afrika, ja. überhaupt. Ja. Um, u was, dat zei ik al, lobbyist een heleboel jaren. Ja. Maar nu bent u politicus. Ja. En krijgt u die types, zoals u was, op bezoek. Ter op bezoek. Ja. En ziet u het opeens van de andere kant? Nou, toen ik uh, zelf uh, lobbyist was... en dus altijd voor ontwikkelingssamenwerking... nooit voor een of ander bedrijf... toen was ik ook gemeenteraadslid. Dus ik had altijd twee kanten. En ik denk ook dat dat heel erg hielp om te weten... wat een politicus aan informatie ja, nodig ja, heeft. Ja, en hoe je het moet opdienen ja. om, het, uh, om het te gebruiken. Ja. Want heeft u wel eens dat u dan nu tegenover iemand zit... En dat, en dat u denkt, nee, niet maar handig. Je bedoelt het heel goed, maar ja. hier kan... Ik niks mee. Nee, zegt u dat dan ook of niet? Um, als ik ze wat beter ken, dan zeg ik dat op een gegeven moment wel. En ik zeg ook altijd, zeker als er iemand van zeg, een ontwikkelingsorganisatie komt... of een mensenrechtenclub of iemand die komt praten over uh, asiel... dan zeg ik altijd, je bent van harte welkom... maar ga alsjeblieft ook naar mijn collega's van de VVD en het CDA... en andere partijen, want mij heb je wel bekeerd. Ja, ja. <laughs> um, is er een magie? van het werk hier in Europa. U zei het al, ik heb een heleboel jaar in Amsterdam gezeten... als gemeenteraadslid. Inmiddels bent u Europees hè? Uh, bezig als politicus. Is er, is er iets wat ontzettend leuk is hier ook? Ja, nou ja, ik heb er na tien jaar uh, stad ook voor gekozen... om naar Europa te gaan, omdat ik ook voor mijn andere werk altijd al internationaal bezig ben. En wat ik mooi vind aan Brussel, wat je dus bijvoorbeeld in de Tweede Kamer niet hebt, is ik schrijf hier echt mee aan wetten op onderwerpen die iedereen raakt. We gaan nu, um, er wordt in Nederland heel veel gediscussieerd over gezinsmigratie, over of je je partner uit het buitenland naar Nederland mag halen en hoe dat moet. Die wetten die worden hier gemaakt mm -hmm. en die worden nu binnenkort weer herzien. Nou, ik zit graag met mijn pen in de hand om bij die herziening aanwezig te zijn. Ja, ja. En als dat dan... Voor elkaar komt. Schrijft u geschiedenis voor uw gevoel op een bepaalde manier? U werkt mee aan geschiedenis maken ook. Nou, het gaat niet om het kroontje op mijn hoofd, nee. maar het gaat wel om de kans die je krijgt om zo'n wet te, beter te maken. Ja. Er werd uh, gevoetbald, hè? Ja. Vanavond. Ja. Ja, ik weet niet of u dat nog volgt. <laughs> PSV, <laughs> Rapid, Boekarest. Ja, ja, precies. Heel goed. Want heel toepasselijk in de Europa League. Uh, de tweede helft is uh, aan, uh, aan de gang. En die houtkamp die volgt die wedstrijd. En misschien kan hij ons even bijpraten over die stand nu. Met alle liefde. Het is 0-0. Uh, er is nog niet gescoord. Vijf minuten in de tweede helft. Het is geen super interessante wedstrijd moet ik helaas zeggen. Uh, nummer 1 in deze pool PSV tegen nummer laatste Rapid Boekarest. PSV is al zeker van de eerste plaats 0-0 uh, de stand. 27.000 mensen zijn er toch nog op afgekomen en die hopen dat het iets interessanter wordt. PSV is wel sterker, maar geen van beide ploegen heeft dus nog kunnen scoren. Het staat derhalve na 5 minuten in de tweede helft 0-0 bij PSV Rapid Boekarest. Tot half 9, twee dingen van Omroep Max. Met Reintjes. Ik zit hier in Brussel met uh, Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. En uh, met alle gasten in deze week van het kerstreces uh, bespreken we een aantal stellingen die we hebben voorgelegd aan het Max opiniepanel Het Ik Max opiniepanel. Je... Ruim 1550-plussers hebben hun mening gegeven over 20 Europese vraagstukken. Ze stonden er meteen met, met, met hun legers. Dat vind ik, ja. Dan... Ja, dit was de verkeerde. Want we wilden een hele mooie tune laten horen van ons Max Opiniepanel. Probeer gewoon nog een keer. Het Max Opiniepanel. Ruim 1550-plussers hebben hun mening gegeven over 20 Europese vraagstukken. Ja. Zo is het. Ja, dat krijg je hè, als er iets ingestart wordt in Hilversum Maar wij zitten hier in Brussel. Goed, uh, Judith Sargentini, uh, we hebben een aantal stellingen voorgelegd dus aan ons Max Opiniepanel. En uh, de eerste die we aan u willen voorleggen is de volgende. Komt-ie. Stelling 8. De vrije arbeidsmigratie in Europa is een slechte zaak omdat Nederlanders hierdoor hun baan kunnen verliezen. De vrije arbeidsmigratie in Europa is een slechte zaak... omdat Nederlanders hierdoor hun baan kunnen verliezen. Heeft u hem tot u door laten dringen, de stelling? Ja. Wat vindt u? Wat zou u stemmen? Voor of tegen? Ik stem hier tegen. Ja? Ja, ik denk dat vrij verkeer van werknemers. Want eigenlijk gaat het niet om migratie. Dat is als mensen van buiten Europa in Europa ja, komen. Ja, dus u bent even voor de goede orde niet eens met deze stelling. Ik ben het niet eens met deze stelling. Als je ook kijkt naar um, hoeveel Polen, Bulgaren, Roemenen nou uiteindelijk in Nederland zijn komen werken. Dat zijn er enkele, zijn er geloof ik 300.000 momenteel. Dat is helemaal niet zoveel. En die mensen die hebben ook allemaal een baan, die doen iets nuttigs. Uh, en dat hebben wij nodig in Nederland. Ja. Nou is het zo trouwens dat vandaag bekend is geworden dat de werkgelegenheid in de eurozone is gekrompen. Met uh, 0,1% uh, in het derde kwartaal. Is dat nog relevant voor uw mening? Nee, het is, nee, het is wel heel vervelend. Hè. We hebben natuurlijk allemaal last van de recessie. Maar Nederland is het land met het laagste werkloosheidscijfer in de hele eurozone. Mm -hmm. Um, en de, het debat zoals dat nu in de Tweede Kamer plaatsvindt... als zouden um, uh, Oost-Europeanen uh, onze banen inpikken... dat vind ik een, vind ik een raar debat, want... Uh, het is absoluut waar dat wij werklozen hebben die aan een baan geholpen moeten worden. De banen die vervuld worden door bijvoorbeeld Bulgaren... zijn banen seizoenswerk, bijvoorbeeld mm. spersjes steken. Het is niet eenvoudig om daar een vaste volle baan voor een heel jaar op te maken. Dus het is ook niet eenvoudig om daar veel Nederlanders mee aan de bak nee. te helpen. Als u nou even nadenkt over hoeveel procent het eens is met die stelling... herhaal ik hem nog één keer. De vrije arbeidsmigratie in Europa is een slechte zaak... omdat Nederlanders hierdoor hun baan kunnen... Verliezen. Hoeveel procent denkt u dat gezegd heeft, ik ben het ermee eens? Ja, ik ben bang dat mensen het niet met mij eens zijn en wel met de stelling. Dus, dus ja. ik ga voor 60%. Nou, dat is goed gescoord. 66%. Oké. Okay. We gaan door met de volgende stelling. komt die Stelling 11. In heel Europa zou gebruik gemaakt moeten worden van tolwegen. In heel Europa zou gebruik gemaakt moeten worden van tolwegen. Mevrouw Sargentini, ik zit hier tegenover, gro tegenover een groen linkser. Wat vindt u? Ja, ehm... Um, Waarom moet u erom lachen? Nou, ik, ik zit erover na te denken wat ik hiervan vind. Kijk, um, als het bedoeld is om een, om een weg te financieren, omdat die anders niet betaald kan worden, dan wordt tol, tol geheven. Ja. Maar als we eigenlijk willen dat mensen minder in de auto stappen en meer in de trein of in de bus, dan ga ik toch meer voor uh, rekening, rekening rijden. Ja. Is wat anders dan tolwegen? Is wat anders dan tolwegen, ja. Want dat zijn want gewoon... je kunt namelijk ook op een weg rijden op het moment dat het niet druk is... en dan en word je niet in rekening ja. gebracht. En dus? Als u moet kiezen? Want u, u krijgt die stemming uh, voorgelegd. Nee, ik denk niet dat in heel Europa wegen tolwegen moeten worden. Nee. Hoeveel denkt u van de uh, Max opinie panel mensen heeft gezegd... ja, vinden wij wel. Hoeveel procent? Nou, dat kunnen er toch niet veel zijn, want niemand houdt van tol betalen. <laughs> Vijf. 23? Ach, dat valt me echt... Uh, ja, is, is daar een verklaring wel... voor? Niet bij mij. Nee, daar moeten we nog eens even over nadenken. Ja. Wat gaan praten in die trein met mensen? Op weg naar Nederland bijvoorbeeld, ja. of op weg naar Straatsburg. Misschien vinden mensen het lekker doorrijden. Ja, doet u dat trouwens wel eens? Het volk gewoon in de trein iets vragen over iets wat speelt? Op weg ik... bijvoorbeeld. Dus zitten een heleboel uren namelijk op weg naar Straatsburg, heb ik gemerkt. Ja, dat is een heleboel uren. Nou, ik, natuurlijk praat ik met mensen, maar ik ga niet naast iemand zitten en zeggen... hallo, ik ben Europarlementariër, mag ik u eens een indringende vraag stellen? Dat vind ik raar. Ja? Ja. Waarom eigenlijk? U bent toch onze vertegenwoordiger ook? Jawel, maar ik, ik doe dat toch liever iets, iets natuurlijker dan, uh, dan, dan, dan dat. Ja. Maar goed, vraagt u wel eens, als u dan gewoon in gesprek bent gekomen... naar iets wat ze vinden? Ja, natuurlijk. Ja, ik, ik, ik test wel eens een, een eigen idee uh, ja, op wat mensen. Wat dan bijvoorbeeld? Ehm uh, God, je, uh, moeilijke vraag. Zullen we ballonnetje oplaten? Uh, nee, dat vind ik niks. Als nee. mensen ballonnetjes oplaten, dan zijn ze ook heel erg snel weer verdwenen. Ja. Ik, ik kijk liever naar... Oh, er ligt een voorstel voor. Bijvoorbeeld de komende week heb ik een aantal mensen uitgenodigd... om mij te vragen, met mij te praten over een nieuwe wet. En die gaat over het recht op het hebben van een advocaat. Zo snel als je voor het een of het ander wordt opgepakt. Dus als je in een politiebureau wordt binnengebracht... dat je meteen een advocaat mag. Dat is een nieuw voorstel van de Europese Commissie... Mm -hmm. Wat vinden we daarvan? Nou, daar kan ik zelf wat over zinnen, maar ik laat me liever adviseren. Ja, dat, dat doe ik komende maandag. Ja. Nou, is het zo dat we aan datzelfde panel ook hebben gevraagd of mensen u kenden... Ja. Gisteren heb ik trouwens een vergissing gemaakt. Want toen sprak ik met meneer Van den Kamp ja. van het CDA. En toen zei ik dat uh, 55% van de ondervraagden hem kenden. Dat hoorde ik en dat was heel veel. Hij dat was viel van zijn stoel. <laughs> Hij vond het leuk om te horen. Ja. Maar het moest, uh, moest zijn mensen die hem niet kenden. Nou ja, Hij dat 50%. is 45% procent, nog steeds heel veel. Maar goed, bij deze toch even rechtgezet. Want dat is belangrijk om toch even te zeggen zoals het echt was. Uh, we hebben dezezelfde vraag ook aan de mensen gesteld over u. Hoeveel procent kent uw naam, dus voor de goede orde... Niet. Wat denkt u? Niet. Ja. Hoeveel kent u niet? 80. 83. Nou, ik kan in ieder geval goed schatten. Ja. Is dat erg? Ik vind het natuurlijk jammer. Maar ik kan mijzelf niet vergelijken met Wim van der Kamp... die al sinds begin uh, jaren tachtig uh, in de Nederlandse Tweede Kamer zat. Vindt u het belangrijk dat het over een paar jaar... 75 procent is, of misschien wel 70. Ik vind het niet belangrijk dat mensen precies weten wie ik ben en hoe ik eruit zie, maar ik zou het wel heel leuk vinden als meer mensen weten uh, wat GroenLinks in het Europese parlement doet en wat dat betekent uh, voor je als Nederlander. Ja, ja want u bent wel uh, heel erg lang al actief. Hè? Ik bedoel, we hoorden ook in de intro van dit gesprek over u, mevrouw Sargentini, dat u als klein meisje, uh, volgens mij al een jaar of zeven was, u tegen de kernraketten heeft. Uh, uh, gedemonstreerd. Ja, aan de hand van mijn ouders. Je hè? helmer toch? En we hebben ook een leuk uh, fragment uh, uit 1991. En u was toen heel jong nog. Uh, even meeluisteren, oké? Okay? Oké. Okay. Ik vind dat die te snel met zijn troepen voor de deur staan... Om, uh, om hun eigen belang te behartigen. De olie, de economie, het geld dat daar zit. Ze stonden er meteen met, met, met hun legers. Dat vind ik, ja, dan... Kweek je geen wil. Je moet beginnen met praten en niet meteen gaan dreigen met, met, met legers, met vliegtuigen, met ge, ja, geweld dus. Ja, u zit heel geboeid te luisteren. Wa waar is die? Ja precies, weet u het nog? Ik weet het niet. Nee, u was uh, bestuurslid van DWARS, de jonge ja. organisatie, dat wel, dat wist u in die tijd? Dit zal over de Golfoorlog gaan. gaan. Dit ging over de Irakoorlog, ja. Ja. ja. En daar was u natuurlijk tegen. Ja. ja. En, uh, maar wat Urie? was dit? vraag? voor vr Waar kwam dit uit? Ja, dat is nou een goede vraag, want dat heeft de redactie voor mij gedaan. Ja. Dat kan ik helaas niet beantwoorden, maar waarschijnlijk gewoon uit een oud archiefstukje. Ik denk misschien, ik heb ooit een keer iets met tv gedaan in het Legermuseum in Delft. Het was ook een opname dat ik voor een tank zat en ik droeg toen ook nog een vredestekentje om mijn nek. Ja. Um, ik denk dat dat plaatje wel heel compleet was. Ja, want als u uzelf omschrijft in die tijd, een jaar of zeventien, mm -hmm. vredestekentje... Wat nog meer? Uh, geverfde haren? Nee, ik heb nooit mijn haar geverfd. Ik vind blond met krulletjes best leuk. Ja hoor, is hartstikke mooi. <laughs> ja, uh, maar wel uh, vrolijke kleurtjes en, uh, uh, maar, en legarkissies. Ja. ja, het prototype, of niet? Ja. En lekker demonstreren. Ja, en, maar het, het, mensen kunnen dat heel serieus nemen. Je mag het ook met een korrel zout nemen, want het, ik... ik ik sta echt wel achter wat ik toen allemaal gedaan en gevonden heb. Maar het was ook een vrije tijdsbesteding. Ja? Het was met gelijkgezind. Ik zat nog op de middelbare school. En wat deed ik op vrijdag en zaterdag? Ging met gelijkgestemde mensen die politiek geëngageerd waren... maar ook lol met elkaar wilden hebben... ging ik uh, nou ja, leuke dingen doen. Ja, met gasmaskers op volgens mij in die tijd, Nou, toch? ik heb dat niet gedaan. Oh. Dat vond ik weer te eng. Te eng? Ja, Want? dat vind ik geen prettige uitstraling. Ja, ja. dat was gewoon... Uh... Dat was het niet. Dat was niet wat u wilde uitstralen. Was nee, ik wil niet mensen van mij vervreemden. Nee. Dat, vind ik, ja, dat vind ik te agressief. En dat kleine meisje van zeven aan de armen van haar ouders... aan de handen van haar ouders mee naar de kernwapendemonstratie... Ja. dat moet trouwens ontzettend indrukwekkend zijn geweest... want er waren waanzinnig veel mensen toen. Nou, dat zie je als kleintje niet. Nee? Nee, want je, steekt, ja, je mag wel eens op de schouders van je ouders... maar je steekt er niet bovenuit. Het was wel groot en het was wel, ja, het was wel spannend. Um, ik kan het me ook nog heel goed herinneren. Maar hoe groot dat was, dat heb ik eigenlijk pas al dat veel later gezien. Uh, wat vindt u ervan eigenlijk om, om zo'n klein meisje mee te nemen? Ik vind dat heel normaal. Maar ik, mijn vader was onderwijzer... en ik ging ook wel eens mee naar demonstraties uh, voor, uh, voor het onderwijs. Omdat als de onderwijzers staken de kinderen opgevangen moeten worden... dus dan ga je met je ouders mee. Ja. Um, dus, ja, ik heb uh, actieve en bewuste ouders. En uh, die hebben nooit iets opgedrongen. Maar die hebben wel. Als zij ergens naartoe gingen, gingen wij mee. En dat kan kamperen zijn. Dat kan een stuk fietsen zijn. Dat kan ook demonstreren voor een, voor een zaak waar zij voor staan. Zijn. Ja, ja. Want uh, was het politieke bewustzijn daarmee gecreëerd, denkt u? Door die ouders? Of hoe kwam dat? Ik bedoel, was er een moment dat u zich ook nog heel goed herinnert. van ja, inderdaad, dit wil ik. Ik wil me maatschappelijk betrokken tonen? Nou, dat. Ik denk dat dat gewoon zo'n beetje gegroeid is. En dat dat eigenlijk meer te maken heeft met dat je mensen zoekt... Die waar je uh, vrienden zoekt. Mensen die zoals jij zijn en ja. denken. En dat je dan pas later... Uh, Verder, ja, dat ja. je er pas later verder in rond. Maar goed, uiteindelijk ook de stap naar de politiek. Was ja. daar een, een, een soort schakelpunt. Dat u dacht. hé, hey, ja, ik ben. He, ik sta te demonstreren, ik voel me betrokken, ik heb vrienden. Maar uiteindelijk de politiek, waarom de politiek toen? Was, der, was, was daar een moment? Ik ben um, uh, dat zat niet in zo'n stukje, maar ik ben ook nog bestuurslid geweest van de Landelijke Studentenvakbond tijdens mijn studie. En dat is denk ik een van de. Uh, en nadat ik bij die jongere organisatie, politieke jongerenorganisatie zat, is dat het eerste keer dat ik ook mijn. Een jaar mijn studie gestopt. En uh, vertegenwoordiger van studenten in uh, Nederland geweest. In de tijd van de prestatiebeurs. en de korting. Op de uh, tijd dat je, dat je minder jaren mocht gaan studeren. En dat, dat praktisch bezig zijn uh, voor de goede zaak. Dat, dat vond ik leuk. En dat, dat beviel me goed. En ik kon dat blijkbaar ook best aardig. Ja. ja. <laughs> Moet je dat nou zeggen? Wat doet u dan goed, denkt u? Nou, ik kan blijkbaar... Um, snel uh, ergens de kern uithalen. Uh, zien waar, waar volgens mij de misstand of het probleem zit... of ook juist de oplossing zit. En dat verwoorden uh, makkelijker dan andere mensen dat kunnen. Ja. Maar ik vind het eigenlijk heel... Ik, ik, heb, ik struikel altijd over de vraag wat, wat motiveert u... en hoe is het zo gekomen, want er moet dan meestal een of ander zielig verhaal achterkomen en dat is er niet. Nou ja, de, de, dat Mandela <gacht> vrij kwam of uh, weet ik het iets? Ja, dat kan ik mij uitstekend herinneren. Ja, maar mij. was dat een cruciaal moment? Ja. Oh, maar toch wel? Ja, dat is, dat, is, dat is één jaar geweest. In het najaar, dus uh, november 89, viel de muur. En in februari 1990 kwam Mandela vrij. Ja, en dat is voor het. mijn generatie, ja, is dat gewoon... Dat zijn twee momenten heel vlak op elkaar die de wereld veranderden. En daarna, in de jaren negentig, kreeg je de, de Balkanoorlog. En ik werd, was ook actief in de Europese Studentenvereniging. Uh, en dan kwam je met jongens in aanraking uit Kroatië, die net net uit de loopgraven kwamen. En die wilden helemaal niet praten over de kwaliteit van het onderwijs... en hoeveel contacturen je dan met een docent wel niet hebt. Die wilden praten over democratie en, uh, en, en uh, in Kroatië... En, en hoe ze nou verder moeten met de Serviërs en de Bosniërs. Nou, dan, dan ben je wel snel... Um... Ja, een stap verder. Ja, dan gaat het wel even over andere dingen, hè? Ja. ja. Nou is het zo dat uiteindelijk heeft u uw hart verpand... zullen we maar zeggen, aan uh, ontwikkelingssamenwerking. Ja. Um, is daar een reden voor? Dat gaat om eerlijk delen. Om mensen in de wereld die niet de kans krijgen die, uh, die, die jij en ik krijgen. En ik... Ik denk elke keer, het is zo simpel, als wij nou eens eerlijk gaan handelen. Dus als wij niet meer zeggen, u mag uit Marokko uw tomaten niet in Europa invoeren, want we willen ze niet hebben. Uh, en als wij nou niet elke keer al onze producten uh, gedwongen op de markten in Afrika willen afzetten, maar mensen daar de kans geven om hun eigen bedrijfjes te stichten en aan elkaar te verkopen. Dan zouden we een heleboel ontwikkelingsgeld uh, niet meer nodig hebben. En dan zouden er een heleboel mensen een beter bestaan hebben. Ja, En is dat iets wat, uh, waarvan u denkt dat u nu, hier in Europa... We zitten, hè, we misschien denken mensen, wat klinkt dat toch hol daar? Of wat ja, ja, omdat we... het dus leeg is. Ja, omdat we dus in een lege hal zitten hier in Brussel. Omdat iedereen gewoon naar huis is, vanuit Straatsburg. Uh, kunt u hier in Brussel het verschil maken op ja. dat gebied? Ja, want uh, um, wetgeving over handel, dus wat mag je verhandelen aan wie... En uh, welke landen mogen dingen aan ons verkopen, wordt hier in Brussel gemaakt. Dat is overigens ook de reden waarom hier nou zoveel lobbyisten zijn. Ja. Het gaat hier om groot geld. En het bedrijf wil natuurlijk wel zeker weten dat de wet zo is dat zij zijn producten gewoon nog kunnen verkopen. Ja. En ik denk dan soms, nou, dit product wellicht niet. En uh, kunnen wij onze markten alsjeblieft wat meer openzetten voor zeg. Suiker uit Zuid-Afrika. Ja, ik noem maar een product. En wanneer is er nou iets gebeurd de afgelopen tijd... waarbij u echt hoera gevoel heeft gehad? Waarvan u denkt, yes, wie did it. Nou, gisteren. Oh, gisteren werd er gestemd in het Europese <laughs> parlement... over uh, geld wat Europa aan, uh, zou betalen aan Marokko... om te mogen vissen voor de kust. Ja. Maar niet zozeer voor de kust van Marokko... maar voor de kust van de Westerse Sahara. Dat ligt daaronder en Marokko heeft het al heel erg lang bezet. Maar de Westerse Sahara zegt, wij zijn een eigen land, ga weg Marokko. Nou wordt al jaren betaald Europa, dus Marokko... die dat land, de Westerse Sahara, bezet houdt... betaalt Europa geld aan om te mogen vissen. En nu heeft de meerderheid van het Europese... Het parlement gezegd, we gaan niet meer betalen... want het is niet eerlijk dat wij een land betalen... voor het vissen in de wateren van weer een ander land... en die bezetting moet ophouden. Dus we betalen niet en daarmee geven we ook de bevolking... van de Westerse Sahara het signaal, wij weten dat jullie bezet zijn... en dat dit een, een verkeerde bezetting is. Heeft u daarvoor moeten lobbyen dat dit gelukt is? Uh, ja, bij de collega's van de andere partijen. Kijk, de Groenen, waar GroenLinks hoort bij de Groenen... Ja, hè, die, hele... die vonden dit wel. Ja. Maar uh, goed, dan zit je daar je nog lang niet klaar. Daar, nee, dan moet je parlement. toch echt ook de sociaaldemocraten... en de christendemocraten Precies, mee want het hebben. zijn er 750 ruim, hè? Ja, er zijn er van de week weer een paar bijgekomen. Dus ik denk dat we inderdaad op 750 ja, zitten nu. Ja, en dan gaat u ook dus op allerlei leuke uh, plekken zitten... daar in Straatsburg. Ik was gisteren met Van den Kamp. Ja, u kent dat natuurlijk, die plek... Die lobby waar die al vertelde over uh, de, een soort de bar met de bloemetjes tapijt, precies die. Nou ja, kijk, parlementariërs onder mekaar uh, uh, schieten mekaar in de wandelgangen aan of mijn assistent belt jouw assistent en dan zoeken we een moment om een kop koffie te drinken. <laughs> Ik ga niet. Ergens zitten wachten tot er iemand langskomt die je kan aanklampen. Daar heb ik echt de tijd niet voor. Nee. We verwachten nog heel veel van u. Hartelijk dank voor uw komst. Judith Sargentini, of ik moet zeggen voor uw komst. Ja, voor uw komst hier nog even naar Brussel. Delegatieleider dus van GroenLinks in het Europees Parlement. U was de vierde uh, Europese politicus die we ontvingen. Luister maar heel even naar onze andere gasten nog. Aan de vooravond van het kerstreces is twee dingen deze hele week in Brussel en Straatsburg. Ik heb altijd van Europa gehouden. Alleen ik hou net iets meer van Nederland. Want hoe hebben vijf Nederlandse politici het afgelopen spannende Europese jaar beleefd? Ineens is er veel meer kennis over Europa en gaan mensen ook veel meer denken over van, ja, hoe moet dat Europa van ons er dan in de toekomst uitzien? Sophie in het veld, Hans van Balen, Judith Sargentini, Wim van der Kamp. En waar we nu staan, dan zeg ik Europa is gewoon één groot succes. En morgen is Nelly Kroes te gast. Zij is als eurocommissaris belast met het beleid voor ICT en telecom. Het is een fascinerende periode waarin Europa zit. Twee dingen deze hele week in Brussel en Straatsburg. Ja, en morgen dus Nelly Kroes hier ook in Brussel. Dank nogmaals Judith Sargentini die nu in vliegende vaart naar Nederland gaat. Een heel goed weekend lekker thuis. Met gewoon... de trein, hè? niet 130 op de snelweg. Hè? Met de trein. <laughs> met de trein en gewoon weer in het gezinsleven met uw man. Weer, hè? Dus de vraag tijd is weer voorbij. Dank en uh, nu gaan we luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Verhagen is niet van plan geld van het Rijk te besteden aan een tweede kerncentrale. Hij reageert daarmee op het uitstel door energiebedrijf Delta... van de aanvraag voor een vergunning voor een tweede centrale in Borselen. Volgens Delta is er nu teveel onzekerheid over het investeringsklimaat. Het Openbaar Ministerie heeft zoals aangekondigd bij de burgerrechter... om een verbod gevraagd van pedofiele vereniging Martijn. Tot nu toe is het via de strafrechter niet gelukt om de vereniging te verbieden. Het OM hoopt dat via de burgerrechter wel gedaan te krijgen.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 En in de Verenigde Staten worden steeds minder mensen ter dood veroordeeld. Het aantal doodvondsten staat op het laagste pijl sinds de doodstraf in 1976... weer werd ingevoerd. Dit jaar is het aantal voor het eerst onder de 100 gedaald. Het aantal Amerikanen bij wie het doodvondst daadwerkelijk wordt uitgevoerd... daalt ook sterk. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Langs de lijn. Met Jack van Gelder. Zonder bijzonder goedenavond. De avond staat voornamelijk in het teken van voetbal in de Europa League. Maar verder besteden we ook aandacht aan bijvoorbeeld het WK Zeilen in Perth. We gaan eens kijken hoe het met de cijfers in de divisie gesteld is. Hoe het gaat met de clubs. En we gaan ook Robin Haase nog later in de uitzending horen. Maar eerst gaan we dus, zoals gezegd, naar het voetbal in de Europa League. Naar AZ. Eh, tegen nee, we gaan naar PSV tegen Rapid Boekarest. We gaan naar Andy Houtkamp. Dat check. Het is... Het uh, moet geweldig hoesten meteen. Ik begrijp het. Ja, niet eens met een sigaret in de mond. Kun je nagaan? Ik wel. Uh, Niemand. En zonder te hoesten. Maar ik hoop dat uh, de rest van mijn leven ietsje interessanter is dan deze wedstrijd. Want 0-0 <laughs> na 71 minuten. Wel wat uh, kansen en mogelijkheden gezien voor PSV. Maar ja, het gaat echt nergens om. En dat is uh, te zien ook in deze wedstrijd. Uh, ik zei al 0-0. Uh, PSV begon bijvoorbeeld uh, met uh, Titon. Dat is leuk in het doel. In plaats van Isaacson. Engelaar in plaats van Strootman. Uh, Lens. In plaats van Bertens Stroopman werd geschorst voor deze wedstrijd. We hebben Ritzmeijer gezien in plaats van Toyofone in de basis. En Marzo, Stefano Marzo, een Belg van 20 jaar. In plaats van Manolev, die Marzo maakte zijn debuut. Speelde niet echt super, maar heeft zijn debuut gemaakt. Dat betekent dat Fred Rutte dus heel rustig aandeed met zijn spelers. Een belangrijke wedstrijd komend weekend tegen Herenveen uit. Heel zwaar en dan ook nog voor de beker uit naar FC Twente volgende week. Dus deze wedstrijd waarin al zeker is dat PSV de uh, nummer 1 positie in groep C niet buiten uit handen kan geven. Uh, ja, ik vind eigenlijk dat je ten opzichte van de 27.000 mensen die hier zijn. toch wel wat meer had uh, mogen tonen. Uh, proberen het wel. Het is een hele matige tegenstander, Rapid Boekarest. En uh, ja, drie, vier echte kansen hebben we wel gezien. Maar eigenlijk, als ik kijk naar de manier waarop Lens en Labiat bijvoorbeeld spelen. En, en Matafs, die staan wel allemaal in de basis. Het is een beetje labbekakkerig en uh, heel rustig aan. Nu balbezit aan de linkerkant voor. Wijnaldum. Wijnaldum gaat het strafschopgebied binnen tussen twee man. Maar dat is er twee te veel eigenlijk. Want ze gaan er allebei met de bal vandoor. Nu één man en dan gaat de bal naar voren. Rapid Boekarest de nummer drie in de competitie in Roemenië. En de nummer vier in deze groep. In groep C is gewoon echt een maatje te klein voor PSV. En dat is duidelijk te zien. Helaas voor die zeer vaste en trouwe toeschouwers heeft PSV nog niet kunnen scoren. Ook deze paas, paas van Ritsmaier, Ook zo'n jongen die in de basis mag staan. Uh, in plaats van Toivonen stond hij erin, maar Toivonen is uiteindelijk gekomen voor Engelaar. Meijer kon geen goede paas afleveren. bal zit voor Marcelo, speelt de bal even breed en dan via Willems naar Wijnaldum. Willems weer, Jetro Willems, de jongeling die weer linksback staat. Manolev is ook in de ploeg gekomen in de tweede helft in plaats van Marzo, dat heb ik al gemeld, maar ik doe het gewoon lekker nog een keer. Als Toiswoene de bal speelt naar Lens. Lens heeft de bal voor de linker en schiet de bal huizen hoog over het doel van de keeper, de tweede keeper. Van uh, Boekarest. Dat is Catalin uh, Straton. De eerste keeper kreeg uh, een schoen van Marcelo tegen het hoofd. Begin van de eerste helft al. En moest vervangen worden met een hoofdhond. En zo zien wij dat deze wedstrijd zich voortkabbelt naar het einde. 73,5 minuut gespeeld. PSV Rapid Boekarest 0-0. En die. En die, uh, als je begint te zeuren, dan heeft PSV zoiets van... daar hebben we geen zin in. Ja, precies. Nou, die keeper, daar moet je eens naar kijken. Oh, dat is humor. Die man die duikt werkelijk over het schot van Manelev heen. Aardig schot, hoor. Maar de keeper werkelijk alsof hij voor het eerst op het veld staat... en dacht van, wat moet ik ook alweer doen als iemand een bal op me afschiet? Oh, dan moet ik hem tegenhouden of in ieder geval proberen. Maar deze man duikt er... Volkomen overheen, deze tweede keeper van Rapid Boekarest, Katalin Straton. Doelpunt van Manolev en dus gaat ook deze wedstrijd vastgewonnen worden door PSV. en nog een kwartier te gaan, 1-0 voor PSV. Tom Brown met Funking for Jamaica. En we gaan weer terug naar Eindhoven. Wat mij opvalt, want je riep het eigenlijk in een tussenzin... 27.000 mensen. Ja. Uh, zijn er dan hele lage toegangsprijzen? Of is er niks te doen op uh, donderdag in Eindhoven? Nou, <laughs> dat weet ik niet. Vast wel, maar nee, ik denk uh, dat ze inderdaad uh, uh, een pakket hebben verkocht. En dat uh, daar deze wedstrijd ook in zat. En dat heel veel mensen aan het begin van deze ronde dat pakket hebben verkocht. En uh, ja, allemaal hier naartoe zijn gekomen. Het is inderdaad opvallend. Maar je ziet het ook in het buitenland toch. Bij, uh, bij Krakau gisteren zag je toch ook heel veel mensen zitten. Legia Warschau, de vorige ronde, uh, die eigenlijk ook al bekend was voor PSV. Uh, was er ook heel veel publiek. En ik vind dat uh, alleen maar goed. En ja, is ook wel, wel fijn dat uh, PSV dan scoort. Want dat verdienen die mensen echt. Nu heeft PSV weer een hoekschop vanaf de linkerkant. Met uh, Labiat die de bal voor het doel uh, geeft. En de keeper zonder ook maar iemand in de buurt uh, slaat die bal een eind weg. En dan uh, is er uh, een corner aan de andere kant voor PSV. PSV dat in de laatste 15 minuten ja, eigenlijk gewacht heeft op uh, het begin van langs de lijn. Om dan uh, wel een beetje lekker te gaan voetballen en wat meer tempo erin te gooien. Want als ze echt een klein beetje tempo opschroeven, dan wordt het hier makkelijk 4-5-0. Dat zal het nu niet meer worden, maar ik denk dat er nog wel een doelpuntje bij gaat komen. Even kijken wat die hoekschop gaat opleveren vanaf de rechterkant. Komt de bal voor doel richting Toivonen. En uh, Marcelo die in de eerste helft heel dichtbij een doelpunt was. Nu niet, want uh, hij raakt de bal helemaal verkeerd. En dan kan Rapid Boekarest gaan uitverdedigen. Ik zei het al, nog een uh, minuutje of elf En weer is het uh, Manolev die uh, uh, de bal heeft ingepikt. En dan de bal op Lens geeft. Lens opzij. Ja hoor, daar is 2-0. Want het is Matas die zijn doelpuntje meepikt. Matas scoort 2-0 voor PSV op aangeven van Lens. Nou, goed werk weer van Manolev. Die in de ploeg was gekomen en minuut of vijf geleden. Nu uh, aan de basis stond van de tweede doelpunt. Het eerste doelpunt zelf maakte. En uh, ze zijn blij, de mannen van uh, PSV. Want uh, Manolev... Die is eigenlijk het feest het, het middelpunt van alles en iedereen. Is er ingekomen, geeft de bal goed aan Lens. Lens heel klein tikje opzij naar Matas. En Matas staat natuurlijk op de juiste plaats. En zo leidt PSV in deze wedstrijd tegen Rapid Boekarest met 2 tegen 0. Ja, ik, ik zit weer naar die keeper te kijken. Maar mijn vader zou zeggen vroeger... Die sportier van de nachtclub, he? die laat alles door. Ja, als, als hij vorige week bij uh, Dynamo Zagreb op doel had gestaan... <laughs> daar lijkt hij een beetje op. Ik, misschien is het wel dezelfde. Maar daar hadden we het logisch gevonden. <laughs> ja. Goed, we komen straks nog bij je terug in die slotfase. We gaan uh, door met uh, de Eredivisie. Want de Eredivisie-CV heeft opnieuw rode jaarcijfers gepresenteerd. De Eredivisie-clubs lijken leiden gezamenlijke verlies... over het seizoen 2010-2011 van maar liefst bijna 59 miljoen euro... Dat is wel een beter resultaat dan vorig jaar, want toen bedroeg het verlies nog 72 miljoen euro. Overigens werden er in 2008, drie jaar geleden, dus nog zwarte cijfers gepresenteerd. Het is een overal resultaat. Niet iedere betaald voetbalorganisatie draait verlies. Een club als NEC doet het bijvoorbeeld, financieel goed, maar PSV, NAC, FC Utrecht en Vitesse... hebben hun huishoudboekje minder goed op orde en dragen voor 75 bij aan het verlies. Goed, er zijn wel weer wat mitsen en maden bij te geven. Ron Francis, de financieel directeur van de KVB, legt aan verslaggever Vlado Veljanoski uit dat hij niet staat te kijken van de vandaag gepresenteerde cijfers. De cijfers waren voor ons geen verrassing. Het is, uh, vorig jaar zat ik bij eenzelfde bijeenkomst en toen was ik optimistischer dan het jaar daarvoor. Omdat ik een gedragsverandering en mentaliteitsverandering zag in de bedrijfstak. Nou, je ziet nu in de cijfers, het is nog steeds een fors verlies. Maar je ziet wel een ombuiging. Van jaren oplopende verliezen zie je nu dus dat het verlies beperkt is. Dus zonder het vermogen van de clubs aan te tasten. Hè. Dus het verlies dat er is, hebben ze met extern nieuw geld hebben ze dat weten op te vangen. Maar voor de leken, voor de buitenstaander blijft het nog steeds een dikke min voor de voetbaltak. Hoe zorgelijk vindt de KNVB dat? Kijk, het is een, een ontwikkeling die ons deels is overkomen. Die de clubs ook deels is overkomen. Internationaal is de, de transfermarkt ingezakt. Er gaat veel minder geld om in, uh, in het, het aankopen en verkopen van spelers. We hebben ook een recessie over ons heen gekregen. Dat is allemaal tegelijk gebeurd. De Nederlandse clubs zijn netto al altijd opleider van geld geweest. Er heeft altijd tientallen miljoenen per jaar is er binnengekomen. omdat je spelers opleidt en voor een fors bedrag weet te verkopen. Nou, die, die realiteit is gewoon veranderd. Hè? Dus, dus, dus, dus de clubs hebben even tijd nodig om zich uh, aan te passen op die nieuwe realiteit. Daar zijn, ze allemaal druk, daar zijn ze allemaal druk mee bezig. Maar dat heeft een paar jaar nodig. Uh, om een voorbeeld te geven. de gemiddelde dure speler is vier tot vijf jaar onder contract. En als hij in het tweede jaar van zijn contract is... kun je hem wel vragen van het gaat nu even wat minder... en ik bied je wat minder. Maar ja, ik bedoel, Contracten moet je respecteren. Dus het heeft wat tijd nodig... voordat de uh, kostenstructuur is aangepast op die nieuwe inkomstenstructuur. Maar u, de KNVB, heeft uh, een groot aantal clubs de afgelopen jaren... meerdere keren gewaarschuwd voor hun huishouden. En toch... Uh... Wordt er weer verlies gedraaid? Ja, maar nogmaals, zonder het, uh, zonder het uh, vermogen aan te tasten. Um, wij zijn op zich tevreden met de beweging, met de omkering die nu is, uh, heeft plaatsgevonden. Maar we zien nog geen reden om achterover te gaan zitten. Dat zien de clubs overigens zelf ook niet. We zullen echt nog twee, drie jaar uh, ha hart, hartstikke ons best moeten doen... om te zorgen dat we weer echt van een gezond betaald voetbal kunnen spreken. Wat moeten ze vooral doen? Wat is de waarschuwing van de KVB? Nou, ik bedoel, de KVB hoeft die clubs niet te waarschuwen, het is hun eigen huishoudboekje. Dus uh, wat ze vooral moeten doen is kritisch zijn op de kosten. Je ziet nu dat dat gaat gebeuren. Dat die trend zal zich komend seizoen voortzetten. Daar ben ik van overtuigd. We hebben nu helaas wel weer een tweede recessie eroverheen gekregen. De transfermarkt lijkt zich nog niet aan te trekken. Dus je bent wel iets aan het doen. Hè? Je bent je dak aan het repareren terwijl het buiten kairt, aan het gieten is op dit moment. Ja, dat is lastiger dan dat je dat in goede tijden doet. Maar goed, clubs zijn daar hartstikke hard mee bezig. En ik, ik heb er alle vertrouwen in dat het operationeel straks weer gewoon gezond wordt. Binnen hoeveel jaar verwacht u zwarte cijfers? Zwarte cijfers zijn geen doel op zich. Het gaat naar normale inkomsten en normale bedrijfslasten. Dat die in balans zijn. Maar dat die min verdwijnt? Nou enige min eh, valt nog best goed, goed te vinden. Ik zal het uitleggen. Op het moment dat er een, een investeerder is die geld in een bedrijf stopt... en zegt, nou goed, we willen hebben een sportief ambitie... en ga het maar uitgeven, ga het maar doen. Dan maak je in een paar jaar achter elkaar verlies. We hebben een voorbeeld in Arnhem, we hebben een voorbeeld in Utrecht zitten... Eh, van clubs die die strategie aanhangen. Nou, goed, Dan maak je een verliesje per jaar, maar het is wel maar een gedekte cheque. Er is geld voor handen. Wat onze doelstelling is, is dat de club niet meer geld uitgeeft dan er is. En of dat een omzet is of, of, of vermogen of wat dan ook, dat is even een, een detail. Dat vind ik wel een Achter de cijfers die gemaakt moeten worden. De oorzaak van het verlies ligt volgens de Eredivisie CV in een negatief resultaat op de transfermarkt. Nederlandse clubs verkopen te weinig spelers. Dat het verlies kleiner is dan vorig jaar, heeft vooral te maken met een besparing op de salariskosten. Tot slot het resultaat van de eerste divisie clubs. Die boekte een gezamenlijke winst van 5,17 miljoen over het seizoen 2010-2011. Dus dat klinkt beter. We gaan uh, weer eventjes voetballen en doen dat nog steeds in Eindhoven. Officieel nog te spelen, een minuutje of zes, PSV voor. En die. En ze zijn heerlijk aan het voetballen, ik kan niet anders zeggen. Dat is echt uh, sinds 10 minuten. En uh, zo heeft ook een prachtige aanval die uh, naast werd door Matas. Maar PSV heeft er zin in gekregen. En het publiek vermaakt zich op het beste. En daar ben ik dan blij om. Dat die 27.000 die de laatste uh, 10, 15 minuten aan hun trekken komen. Want uh, het is niet echt lekker weer en het uh, regent al uh, de hele dag hier. Nu uh, komt een Rapid Boekerest in de aanval, krijgt een vrije trap mee. Heeft net ook al op de lat geschoten via Alexa. Een schot dat verrichting werd veranderd. En boven Titon die weer onder de lat staat. Gelukkig voor hem. De helemaal hersteld. Na die afschuwelijke blessure die hij had. Mag hij weer keepen. En Titon zag die bal boven zijn hoofd op de lat komen. Het schot van Alexa. Nu een vrije trap vanaf de linkerkant. In de 85ste minuut van de wedstrijd. PSV leidt met 2-0 door uh, twee goede doelpunten. Eentje van Manulev en een van Matas. En nu dus uh, de vrije trap van Rapid vanaf de linkerkant. In één keer voor het doel geramd En er staan twee man vrij, maar ze vergeten één belangrijk ding. Dat is namelijk het binnenkoppen van de bal. De uh, bal wordt wel onderweg geraakt door een speler van PSV. Vandaar dat die bal niet gekopt kon worden. En krijgen we een hoekschop aan de andere kant uh, van het veld. En als ik het goed zie is dat uh, Dejak die dat uh, gaat doen. Een, uh, een aardige voetballer, een goede trap in het linkerbeen. En gaat dat uh, vanaf de rechterkant doen. Dus een indraaiende bal richting Titon. Daar komt die bal richting tweede paal. Daar komt Titon, pakt hem klem vast. Want het is een, en blijft een hele goede keeper. Fijn dat hij weer terug op het veld is. Werd ook mooi binnengehaald en nu uh, een gele kaart. Voor wie was dat? Alexa. Die uh, even tekeer ging tegen Titon. en uh, moeilijk deed. Hij krijgt daarvoor de gele kaart van de uitstekende scheidslotter uh, scheids, de Dean John uit Wales. PSV leidt met 2-0. Met nog een minuutje of vier te gaan. We gaan naar de andere kant van de wereld. Naar het WK Zeilen in Perth. Surfer Dorian van Rijsselbergen heeft zijn leidende positie op de wereldkampioenschappen in Perth verstevigd. Hij won vannacht één race. en werd bij de twee andere races respectievelijk derde en vierde. En dat ondanks de moeilijke omstandigheden in Australië. Nou, er waren heel veel en uh, het, het grootste was dat de windvagen ook heel groot waren en heel, uh, heel erg draaierig. Dus de wind zit zo'n 30 graden wijs. Dus op het ene moment zie je, zit je links en Dan denk je van oh, ik ga iedereen voor langs uh, crossen. En dan uh, twee seconden later zie je de vloot aan de rechterkant hier in één keer naar de bovenmoeite wijzen. Dus ja, interessant. Ik zat gewoon elke keer net, uh, net op het juiste moment nog uh, bij de laatste, uh, ja, de laatste kans om naar de bovenmoeite te knallen. En dat ging elke keer goed. Dus ja, we was super blij. komende nacht staan er nog twee races op het programma... waarna zaterdag de afsluitende medal race volgt. Van Rijsselbergen lijkt dus op weg naar het goud in de Olympische klasse. Zijn naaste belager is de Paul Piotr Mishka. De Israëliër Nimrod Mashid is definitief op achterstand gezet. Ja, inderdaad. Die hebben we vandaag elke race achter me kunnen houden. Dus uh, die heeft een paar puntjes moeten pakken. Maar het is nu de, de Paul die uh, in het spel komt. Mischa ja, Pjotrek. Dus uh, Mike, even de coach laten rekenen. 20 puntjes voor hem. 14 voor mij en 20 voor hem. Dus ja, zes puntjes. Eén verkeerde race, hier ligt er weer uit. <laughs> ja, dus uh, we houden de hoop erin. Het matchrace-team is klaar op de WK. Mindy Mulder, Merel Witteveen en Annemiek Bekkering eindigden als zevende. Slotfase in Eindhoven, Psv. 2,5 minuut nog, 2-0 de voorsprong. Nou, uitstekend toch gedaan door van PSV. Zes uh, gespeeld, 16 punten. Doelstal door van 13 voor en 4 tegen. En gewoon die groep C uh, ruimschoots winnen. Al ruim voor uh, de laatste wedstrijd. En dat is knap. PSV wat dat betreft in goede doen. Heeft een uh, zware week voor de boeg. Terwijl Rapid Boekarest probeert langs uh, Marcelo te komen. In uh, de persoon van een uh, invaller. Wie was dat? Nou, het zegt je toch niks. Neem ik aan. Daniel Panchu. Panchu? Die, uh, ja. Die, ja. Die links, je uh, nee, weet wel, dat kleine manneke. Maar het lukte me in ieder geval niet om langs uh, Marcello te komen. Levert wel een hoekschop op voor Rapid Boekarest voor laatste minuut van de wedstrijd. En PSV dus uh, aanstaand weekend tegen Heerenveen uit. Afgelopen weekend niet echt uh, fantastisch gespeeld, maar toch uh, uh, winnend. En nu uh, met uh, in de beginfase wat moeite langs uh, Rapid Boekarest. Maar het laatste kwartier laten ze zien dat de generale voor die belangrijke wedstrijd tegen Heerenveen goed is. Balbezit voor Rapid, maar daar wordt uh, goed onderbroken. Gekammer weg staat nog wel op eigen helft. Speelt de bal meteen door naar Wijnaldum. En Wijnaldum vanaf de linkerkant kijkt. Goede voetballer blijft toch heerlijk om naar te kijken. Naar Rietsmaier, Maar Rietsmaier is nog uh, jong. Nog onervaren. Uh, haalde eventjes uh, de bal. Uh, uh, raakte de bal kwijt. Maar haalde hem weer terug. En dan gaat de bal naar de linkerkant. Naar LaBiat. LaBiat, balletje terug. ...naar Jetro Willems, die toch een uh, vaste plaats heeft gekregen... na al die blessures op de linksbackpositie van onder andere Pieters... ...die na de winterstop hopelijk weer terugkomt voor PSV... ...in ieder geval hopelijk voor hem. Lens speelt de bal naar de link re rechterkant naar Manolev. Manolev terug op Lens. Manolev speelt een wereldwedstrijd tot nu toe... ...met uh, een doelpunt en een uh, belangrijke zeg maar assist aan de... Voor, uh, aan de... Uh, voorkant staande van het doelpunt. Nee, de keeper heeft de bal. Dat is de eerste vandaag. Een heel makkelijk schot van Ritsmeijer. Met 26 stuiten onderweg. Met uh, een mooie duik weet hij hem dan tegen te houden, die keeper. Maar die heeft zich niet echt in de kijker gespeeld voor grote Europese clubs uh, dit jaar. De keeper van Rapid Boekarest. Even wat uh, slordigheid bij Marcelo. Kan er aangevallen worden door Rapid Boekarest. Het weer die uh, nummer 11 die uh, de bal heeft en gaat schieten. Maar de bal wordt uh, gekraakt. Komt hij dan nog voor de voeten van uh, Grigore. En die raakt de bal dan kwijt. En dan kan als PSV het snel doet er gecounterd worden. Wijnaldum kijkt, maar hij heeft hem aan de linkerkant. En aan de rechterkant staat Lens helemaal vrij en te vragen. Nou, nu moet je hem gaan geven, maar hij houdt hem nog altijd bij zich. Nu geeft hij hem dan aan Toyfone, Wijnaldum En Toyfone zal gaan zoeken naar Lens. Ja, zoekt wel naar Lens, maar op een heel andere plaats dan waar Lens stond. Bal gaat over de achterlijn en zo hebben we de 90 minuten erop zitten. En heeft onze er ook nog drie minuten extra tijd voor over bij PSV tegen Rapid Boeker Stand 2-0. Wij gaan uh, voor de eerste keer vanavond naar uh, Alkmaar. Uh, straks daar de wedstrijd tussen AZ en Metalist Garkov. In tegenstelling tot de wedstrijd bij Andy zit uh, staat er wel wat op het spel. Nadrukkelijk zelfs Ronald van der Geer. Vertel eens iets over AZ en uh, wat er allemaal staat te gebeuren vanavond normaal gesproken. Als AZ uh, de wedstrijd wint, Jack, goedenavond. Goedenavond. Dan uh, is er eigenlijk niks aan de hand. Dan is AZ tweede in de pool achter Metalist Garkov. Dat al geplaatst is en uh, weet ook dat het als groepswinnaar deze strijd zal uh, beëindigen. Bij een nederlaag van AZ en bij een gelijkspel... dan wordt het allemaal lastig, want dan moet er gekeken worden... naar de ontmoeting tussen Austria-Wien en Malmö. En in het geval gelijkspel AZ en een overwinning Austria-Wien... dan komen de ploegen in punten gelijk. Het onderlinge resultaat is gelijk. En dan gaat het doelstaldo ook tellen. Voorlopig is dat nog zes in het voordeel van AZ. Dat is een, ja, een getal waar we vorige week om hadden gelachen. Dat wordt door AZ natuurlijk nooit meer weggegeven. Maar ja, we weten allemaal sinds vorige week hoe een bal kan rollen in de beslissende fase van een Europees toernooi. Dus uh, ja, toch nog wel enigszins gespannen. Begint AZ aan uh, deze wedstrijd in de wetenschap, jo, win nou maar gewoon. Dan uh, is er helemaal niks aan de hand en hoeven de rekenmeesters wat dat betreft ook niet aan de gang. AZ doet dat eigenlijk in de gebruikelijke opstelling, behalve dan dat Brett Holmen er niet is. Johan Gutmondson, de jonge IJslander, is zijn vervanger, ik zal de LV even opnoemen. Esteban is de doelman, Rijne, Viergever, Moisander en Palsen staan achterin. Viergever dus nu weer in de basis. In de competitie was dat nog klaar van Wernbloem, Maher en Elm op het middenveld. En Berens, Eltidoor en Gudmundsson, zoals genoemd, zal straks dus aan de linkerkant starten tegen een tegenstander uit Garkov, waar onze Oost-Europa-deskundige Jeroen Elshoff op heeft gestudeerd. En ja, de uitwerpselen daarvan, nee, dat is heel negatief hoort u nu. Bedankt, ja. Ronald. Alsjeblieft. Goedenavond ook, namens mij. Deze uitstekende Sorry. inleiding maar. van collega Van der Geer. Um... Als we kijken naar de tegenstander van AZ, dan kunnen we wel stellen dat die eigenlijk gewoon met een B-ploeg komen. De grote namen van de competitieploeg van Garkov, dat derde staat in Oekraïne en het goed doet. Die grote namen zijn inmiddels al naar huis gestuurd. Het is de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar voor de ploeg uit Oekraïne. Dat betekent dat de meeste Zuid-Amerikanen, want dat zijn de sterren, ook daar zit veel geld in Oekraïne vandaar. Veel Zuid-Amerikaanse spelers die zijn al uh, teruggestuurd naar de familie. We hebben het over Cleiton, Tijlson, Sosa, Torres, Cristaldo. Het zijn misschien namen die u niet zoveel zegt. Maar wel namen die veel scoren en veel individuele klassen hebben. Het zijn zes spelers die ook meededen in de wedstrijd van AZ in Garkov. Die er nu nog in staan, maar een andere, ja, toch bepalend aantal voetballers is gewoon naar huis gestuurd. En is er dus vanavond bij Garkov niet bij. Dat is gunstig voor AZ... Dan zijn de elf namen die er nu staan nog steeds wel namen waar je rekening mee moet houden. Namen die wel invalbeurten krijgen, die toch ook wel goed doen. Het is niet zomaar iets wat Garkov zal weggeven vanavond. Maar zij hebben dus niets meer te verliezen. Ze hebben uh, een uitstekend aantal punten. 13 uit vijf wedstrijden nog niet verloren. Sowieso een ploeg die dit seizoen goed doet. Maar één nederlaag. En dat was tegen Dynamo Kiev in de competitie. Dus sowieso opletten met een Spaanse scheidsrechter straks. Carlos Klos. En het leuke is eigenlijk dat er een van de scheidsrechters die achter het doel staat. Straks om de doellijn te bewaken en daar als extra arbiter staat. Dat is David Fernandez Borbalan. En die stond nog gewoon aanleiding bij Real Madrid Barcelona afgelopen weekend. Dus de enige keer sta je in Bernabeu de boel in de hand te houden. En nu sta je gewoon in Alkmaar met een stokje te kijken of de bal wel of niet achter de lijn komt. Uh, nou, dat was het wel wat uh, Garkov betreft. Het zijn inderdaad uitwerpselen, Ronald. Je hebt gelijk. Ik heb wel <lacht> één favoriete speler van, uh, van jou, denk ik, Jack. Dat is de rechtsback van heet. Garkov. En die heet? Christian Viagra. Heb ik niet nodig. <lacht> kan daar gevraagd voor die informatie. worden. <lacht> Goed, wij gaan uh, weer uh, even naar Eindhoven. Daar is het afgelopen. Uh, gewoon uh, met een serieuze journalist. Uh, Andy, eindstand. Ja, eindstand 2-1. Er is nog gescoord door uh, Rapid Boekarest En zo is iedereen eigenlijk tevreden, want het is 2-1 geworden. Net afgefloten door de scheidsrechter John, Dear John, Dean John. En uh, de schatten 50 De Boekarest-supporters konden nog even juichen bij het doelpunt van Panku. Maar via Manolev en Matas was het al 2-0 op dat moment. En wint PSV ook deze zesde wedstrijd in de Europa League. En morgen is het uh, bekend wie de tegenstander wordt in de volgende ronde. Dan gaan we gewoon weer knock-outen. En nu heeft PSV goed gewonnen met 2-1. Iedereen blij, iedereen gelukkig. Het uh, doelpunt van Manolev was zijn 40ste, in zijn 40ste wedstrijd in de Europa Plik is een tweede doelpunt. Dat is leuk voor hem. Hij deed het goed. 2-1 de eindstand bij PSV tegen Rapid Boekarest. Sitting in the morning sun. I'll be sitting in the evening comes Watching the ships roll in.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 Er wordt nog niet gefloten bij AZ, maar wel op deze plaats van Otis die dood is. Otis Redding, sitting in the dock of the bay. We zijn er direct na negenen en pakken hem dan op met de wedstrijd tussen AZ en metalist Garkov. Tot zo. Het radio 1 Jaaroverzicht. The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden.